11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De Nederlandse regering gaat excuses aanbieden voor het bloedbad in het dorp Rawagede op Java in 1947. Volgens minister Roosentaal is het een gepast gebaar. Drie maanden geleden bepaalde de rechtbank in Den Haag dat Nederland-nabestaanden een schadevergoeding moeten krijgen. Inmiddels is afgesproken dat negen nabestaanden ieder 20.000 euro krijgen. Advocaat Liesbeth Zegveld. Dit is naar uh, gevoelens van de nabestaanden een bedrag dat recht doet uh, aan, uh, aan wat er is gebeurd. Kijk, het bedrag kan natuurlijk nooit een werkelijke vergoeding zijn voor wat er is gebeurd. Maar uh, het bedrag is, uh, is goed voor hun. Het is een uh, goed symbool voor, wat er, uh, voor een uh, herstel van de schade. De Nederlandse ambassadeur zal de excuses vrijdag namens de regering aanbieden tijdens de herdenking in Rawagede. Supporters van FC Utrecht zijn kwaad op burgemeester Wolfsen. Hij zou niets hebben gedaan toen hooligans van FC Twente... gisteren vuurwerk gooiden in een vak met jonge fans van FC Utrecht. Volgens de Utrecht-supporters is het de schuld van de burgemeester... dat Utrecht-fans na de wedstrijd agenten aanvielen. Ze vinden dat Wolfsen het Twente-vak meteen had moeten laten ontruimen. Maar volgens de burgemeester kon dat niet... omdat daarvoor te weinig politie aanwezig was. Er was geen ME ter plaatse... omdat de wedstrijd was ingeschat als een met een gemiddeld risico. Volgens de burgemeester is een speciaal rechercheteam bezig met het opsporen van de relschoppers. Daarvoor worden onder meer camerabeelden uit het stadion gebruikt. Wolfsen vindt dat de relschoppers een lang stadionverbod moeten krijgen. In Bonn is de internationale gemeenschap bijeen om te praten over de toekomst van Afghanistan. Het is precies tien jaar na de eerste conferentie toen plannen werden gemaakt om het land te ontwikkelen. De deelnemende landen bespreken vandaag op welke manier Afghanistan op de lange termijn gesteund kan worden...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 kleurprinten al vanaf 1,7 cent per afdruk. Met het Kyocera Pro Rato Color System. Kijk op gokyocera.nl en bespaar tot wel 75% op uw printkosten. Ook de mooiste kerstdecoratie nu tot 25% korting. Eerstweekan.nl Verzekeraars doen nu een aanbod om uw spaarloon bij hen in een lijfrentepolis te houden. Ga daar niet op in, vaak kan het heel veel beter. En waarom zijn gehoorapparaten zo duur, is er sprake van kartelvorming. Vanavond in Radar, half negen, bij de Tros op Nederland 1. VARA, Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Eigenlijk is het elke dag een hoorspel, hè, dit... Ook wij proberen van de gesprekken en de reportages spannende valen te maken. Met eh, boeiende geluiden en zachte of harde stemmen. En die nemen u dan in gedachten mee naar een andere wereld. Maar u hoort het al. oorspelen maken en opvoeren is een echt vak. En het hoorspel is bezig aan zijn comeback. Na een tijd van verval verschijnt het nu op verschillende radiozenders. Misschien heeft u de Millennium Trilogie wel eens gehoord op Radio 1. Maar ook bij instellingen en bedrijven is er vraag naar hoorspelen. Marlies Cordia van de Hoorspelfabriek vertelt zo over de terugkeer van dit prachtige metje. In het asielzoekerscentrum Zwijckhuizen komt de nieuwe gouverneur van Limburg op lunchbezoek. Zou hij ook zijn best doen om het centrum open te houden? Dat is natuurlijk de vraag. En wat is de oudste stad van Holland? Dordrecht, zoals het zelf claimt, of Geert Berg. Of misschien, kortom, reden tot Hoekse en Kabeljauwse twisten? Een kijkje achter de stadsmuur? Surf naar de gids.fm. Het lang verwachte topoverleg over de toekomst van Afghanistan is vanochtend een bon van start gegaan. President Karzai heeft de internationale gemeenschap gevraagd Afghanistan nog zeker tien jaar te steunen. Maar de bedoeling is dat in 2014 de VS en een Europese bondgenoot zich terugtrekken uit dat land. Is extra hulp denkbaar? Altijd denkbaar natuurlijk, maar gaat het ook gebeuren? Aan de telefoon D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. Meneer Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nou, die steun van de afgelopen tien jaar heeft bar weinig opgeleverd. Het geweld is toegenomen. Het land is buiten Kabul, allesbehalve veilig. De wederopbouw lijkt een bodemloze put. Of denkt u er anders over? Uh, ja, zeker als je het uh, in een wat langer perspectief bekijkt. Het land is natuurlijk eigenlijk al 30, 40 jaar uh, barre ellende. Als je kijkt naar de Russen, de Britten, de Mujahideen, wat er allemaal niet gezeten heeft. Dan uh, is het een land waar eigenlijk iedereen die daar leeft niet anders dan, uh, dan oorlog en onrust heeft meegemaakt. Met waar, andere woorden, komt het ooit goed? Hè? Dat is moeilijk uh, als, als je de... De, de verhalen 2000 jaar geleden al over Alexander de Grote leest, die kwam daar al tegen de tegen problemen aan in, in die kontreiën. Dus Het is een, een onrustig streek met een onrustige bevolking die erg tribaal die uh, is georganiseerd, dus, dus eigenlijk niet georganiseerd, het erkennen van de hoofdstad Kabul. Zoals wij uh, Den Haag hebben, dat, dat, dat kent men helemaal niet. Uh -huh. uh, dus dus ja, het is een ingewikkelde materie waar we in 2002 als Westerse gemeenschap een behoorlijke verplichting zijn aangegaan. En nou wordt ook nog eens die conferentie in de Duitse Bonn geboycott door de Taliban en Pakistan. En daardoor worden door experts een theaterstuk genoemd. Is die top volgens u ook bijvoorbeeld mislukt? Nou, dat vind ik altijd van dat, van dat pessimistisch denken. Uh, het is natuurlijk uh, vervelend dat de Pakistani er niet bij zijn. Want je praat niet alleen over Afghanistan. Het is een, een grote regio die onrustig is. En uh, wat dat betreft is het van groot belang dat de Pakistani er bij, wel bij betrokken zijn. En ook de Taliban. Ik ben heel erg blij dat de Amerikanen langzaam stappen hebben gemaakt... om uh, de toekomst van Afghanistan niet zonder de Taliban te zien. Hè. Het begrip Taliban is ook iets waar we met een westerse blik te makkelijk... als een soort eenheid naar kijken. Ook dat kent diverse belangen, van religieus tot en met gewone uh, drugscriminaliteiten. D66 is na een lang overleg akkoord gegaan met de politietrainingsmissie in Coenders. U was destijds overtuigd van de meerwaarde van die missie. Bent u er nog steeds van overtuigd? Ja, hè, denk ik. Nou ja, het is, het, is, het is nauwelijks begonnen. Het is net begonnen, dus we moeten eens kijken hoe dat nu uitpakt. Wat, wat van groot belang is dat ook hier, je ziet uh, de de NAVO en andere uh, insteek aan het nemen is, minder zeg maar, het, het, het achternajagen van de Taliban, maar meer zorgen dat er het, het gewone rechtsgevoel voor Afghanen dat, dat toeneemt, nou dan moet je in het echt vanaf de bodem opbouwen. De, de, dat is allemaal nog, nog onvergelijkbaar met welke westerse standaard dan ja. ook. Maar als er iets van een politiemacht uh, kan komen die, uh, die, die, laat maar zeggen, het eerste rechtsgevoel van mensen uh, tegemoet kan komen, dan, uh, dan zou dat een belangrijke stap zijn. En nu heeft president Karzai de internationale gemeenschap gevraagd om het land nog zeker tien jaar te steunen. Dat betekent dat die politietrainingsmissie daar volgens u ook nog tien jaar moet doorgaan? Nee, dat zou gewoon veel te één op één. Uh, oplossing zijn. Nee, de, de, de internationale gemeenschap en, en, en Obama voorop hebben gezegd vanaf 2014 geen troepen meer. Uh, nou, we moeten zien of dat ook mogelijk is, want daar zit er zit natuurlijk ook nog een gezond stuk eigenbelang aan. Hè. We, we, we doen het omdat we Afghanistan willen hebben, maar we doen het ook omdat we gezien hebben in 2002 dat onrust in die regio betekent dat er terrorisme vanuit die regio georganiseerd kan worden. Dus ja. Uh... Dus u verwacht nog geen terugtrekking van alle troepen. Nou, ik verwacht dat die troepen worden... Af... Irak, dat heeft ongelooflijk lang geduurd voordat daar de laatste laarzen, uh, de helikopters instapten. Dus ook hier zal je zien dat uh, het steeds meer naar civiele taken gaat. Nou, dat zie je eigenlijk ook aan de Nederlandse bijdrage, waar dat eerst in het begin was uh, meevechten en doen in de Oerushkan, is het nu uh, in Kunduz een heel andere uh, taak. Die ja, dan hoor je andere komen. deskundigen, we zeggen, uh, juist door onze aanwezigheid groeit daar het terrorisme. Ja, je, je, je kan altijd uh, negatief naar dit soort zaken blijven kijken. Ik, D66 is een internationaal ingestelde partij. Die ziet dat dit soort vraagstukken niet digitaal zijn. Die zijn niet zwart-wit. En wat dat betreft uh, uh, zie, zie ik echt de problemen wel. Maar ik zie ook uh, uh, wat er kan gebeuren als je je helemaal terugtrekt achter de dijk. En denkt dat het daar allemaal vanzelf uh, kan gaan. Maar is ja, ja, ik hoorde je net de de zeggen, na nou, vier jaar is het sloes met die politietrainingsmissie. Ja, en dan dan leid al... je een paar mensen op en dan stuur je ze het bos in. Over de berg weten ze dan niet meer of hoe ze zijn. zijn ze daar niet ver. Ja, zo, zo werkt het nou helemaal niet. Het is een, het is een bijdrage die, die zeker verschil zal maken. En daar kan je altijd maar negatief naar blijven kijken. En ik, ik, ik, ik zie en lees dat hier ook wel eens aan de andere kant... Uh, uh... Het is meer dan de verplichting die we zijn aangegaan. Het is ook mijn gevoel van internationale rechtsorde... mijn gevoel dat datgene wat wij hier aan democratie en verworvenheden... dat gun ik anderen. Nou, kijk eens naar, naar die hele Noord-Afrikaanse regio. Dat hadden we anderhalf jaar geleden niet bedacht... dat dat inmiddels stappen zou nemen. In Afghanistan zal het veel moeilijker zijn. Maar niet voor niks wezen. wees ik ook naar 2000 jaar terug. Ja, want u zegt, het is al eeuwen een probleem. Moet die internationale steun dan nog tien jaar doorgaan? Uh, tien jaar, ja, in, wel in welke vorm dat is. En of dat alleen geld moet zijn. En of dat uh, uh, manschappen moeten zijn. Of dat het veel meer programma's moet zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, rechtsbevordering, handelscontacten. Hè. Ik, wat ik een prachtig programma vind, is dat ze boeren zover krijgen dat ze die drugs, die poppies laten staan. Maar overgaan tot safraanteelt. Uh, nou, dat zijn hele kleine stappen die gemaakt uh, kunnen worden. Maar die moeten wel worden genomen. Een onvoorstelbare optimist, Alexander Pechtold. Cynisme helpt niet. Fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Mag ik u danken? Graag gedaan. De in het Limburgse dorpje Zwijkhuizen is al bijna 24 jaar... een asielzoekerscentrum gevestigd, een AZC. Naar volle tevredenheid volgens de meeste betrokkenen. En toch moet het nu dicht, net als zes andere AZC's in Nederland. Het COA, dat is het Centrale Orgaan Opvang Asielzoekers, moet namelijk bezuinigen. Bovendien zijn er minder asielzoekers, dus zijn er ook minder AZC's nodig. Maar de gemeente Schinnen, waar Zwijkhuizen onder valt... wil dat het AZC open blijft. Verslaggever Katinka Beer, goedemorgen. Goedemorgen. Je houdt ons iedere maand op de hoogte over de strijd... voor het behoud van het AZC daar. Wat heb je de afgelopen week beleefd? Nou, Ik was er bij een lunch op het AZC. De nieuwe gouverneur van Limburg, dus de commissaris van de Koningin... Theo Bovens, is op Limburg-Tour gaat door de provincie om de provincie te leren kennen. Nou, vorige... Die kent hij ook, toch? Ja, beter te leren kennen. Ja. Te leren kennen als gouverneur. Hij was vorige week in Schinnen, en de burgeme... waar Zwijkhuis onder valt. En de burgemeester Berry Link, die groot voorstander is van het openblijven van het uh, AZC, dacht... laten we gaan lunchen op het AZC. En waren er dan ook asielzoekers? Waren er wel niet zoveel, Eén gezin eigenlijk. Waren vooral uh, mensen van het COA, van de gemeente, van de provincie, vluchtelingenwerk. En wat zei de gouverneur? Die zijn niet zoveel, want hij was namelijk zijn stem kwijt. Dus hij was er wel, maar uh, we horen hem niet. De burgemeester deed het woord. Wij hebben hier een aardig buffet... wat voor een deel ook samengesteld is door de mensen die hier huizen. Waar wij erg blij en trots op zijn. En de gouverneur die zal naar u luisteren. Af en toe via zijn kabinetschef een vraag stellen. <lacht> ja. en, en dan laten we samen genieten... en hopen dat er het beste resultaat bereikt wordt. Dank Dank u wel. Gouverneur, mag ik u vragen om uh, het buffet te openen zoals dat zo mooi heet? Dat gaat altijd wel. Hier bij de lunch zijn allemaal mensen die ik al eerder heb gesproken. De deze serie, Tony Feijnhout, de vroegere directeur van de school. Wat bent u er vandaag? Ja, omdat uh, de burgemeester mij uitgenodigd heeft. En, uh, en dat wij toch vinden dat het gewoon zomaar niet gesloten kan worden. En de expertise die we opgebouwd hebben, uh, dat dat weg. ...gegooid geld is dat dat een ene keer niet meer nodig zou zijn. Ja, dat zou eeuwig zonde zijn. En dat vind ik een grote geldverspilling. Esther Naut van Vluchtelingenwerk, u bent hier ook. Denkt u dat het helpt, ik deze lunch? Ik weet het lunch? niet. Je ziet iedere keer weer uh, centra's gesloten worden... ...en ze dan een aantal maanden later weer opgaan... Dit centrum is in 2005 ook al eens dicht moeten gaan en een maand later weer open. Dus we weten niet wat er gaat komen. Ja. Nou, tomaten. Wat vind je zelf het lekkerst? Mm, ik vind eigenlijk alles lekker. want <laughs> Bij het buffet staat Noor en ik ken jou, want jij, jij zat in de klas. Ja. In put. hebben we weer gehoord. Was je eigenlijk de laatste leerling van het AZC? En je staat nu hier met je moeder. Ja, mijn moeder heeft uh, eten gemaakt voor 25 mensen. Uh, dat hebben de koa gevraagd aan mijn moeder. En zij hebben ook gevraagd aan mijn vader... dat hij met de burgemeester praat over het sluiting van het AZC. Ja, ik heb some suggestions when they ze uh, the lunch en ik wil met de mensen die over de Azzese. Na de lunch gaat u even praten met, uh, met de commissaris van de koningin en de burgemeester. Ja, hij haalt een pietje zo. Je kunt hier zien, dit is de Azzese. Dit is de 55 euro. Dit is Valdi. Ja, het is dus een, een schemaatje met uh, het AZC en dan een pijl uh, naar 55 euro. Dat is 55 euro die ze iedere week krijgen. En dan een pijl naar de Aldi. Dat is de Aldi in Geleen, waar de meeste hun e boodschappen doen. En dan weer een pijl terug naar het AZC. Dit is our leven. Dit is de cirkel van onze leven. Wat ik wil zeggen is dat de mensen... Ze moeten naar de UAF. Je you know de UAF. UAF, de vluchtelingen, uh, exactly. studenten, organisaties. Voor yeah, yeah. studenten. En binnen tien of twaalf maanden moeten ze een fast diploma krijgen... ...voor het langwege en werken. En dan zouden ze in tien of twaalf maanden van het UAF... ...een snelle cursus Nederlands moeten krijgen... ...of een, een cursus om voor, voor werk, om iets te leren. Voor werk, ja. Yeah, yeah. Dat niet kunnen werken, dat vindt ik vreselijk. In mijn opinion is het niet een leven. Om te actief zijn met de gemeente, het is niet leuk om in onze kamer te zitten, te eten, drinken, tv kijken. Het is geen leven om alleen maar in je kamer te zitten, eten, drinken, tv kijken. Je moet iets doen met de gemeenschap, werken, naar buiten. This is niet a leven. Barry Link, burgemeester van Schinnen. Dit was ook uw idee hè? om de gouverneur uit te nodigen op het AZC. Ja, dat klopt. De gouverneur is uh, een van degenen geweest die ze ook hard gemaakt heeft... voor het uh, voortbestaan van ons asielzoekerscentrum. Wat wij wel heel omvallend vinden. En onze gouverneur is hees, maar hij heeft wel gevraagd of ik namens hem wil spreken. En uh, samen zijn wij het erover eens dat wij het vervelend en gek vinden... dat daar waar de minister... De minister in, dit geval. in de Tweede Kamer heeft aangegeven dat hij een onderzoek wil instellen... naar de doorontwikkeling van ons asielzoekerscentrum. Dat wij van de werkvloer, het COA uit Limburg, horen... dat dat niet naar hen is gecommuniceerd. Zij hebben nog geen opdracht gegeven en zij weten nog van niets. Ik vind het eigenlijk van de zotte dat daar een minister een toezegging doet... dat dat nog niet op de werkvloer bij het COA terecht is gekomen... Nog een dienst hè, ik heb een hand. Ja, ja. Heeft u nou iets kunnen zeggen, did you get the chance to talk to the... ...governeur? No, no, no, no. But maybe, maybe I can arrange a report. Ik geef het aan Kowa ze zetten het hem bij post. Or something like that. Ja, de vader van Noor heeft niet echt gesproken met de gouverneur... want hij is uh, na een snelle lunch weer vertrokken met, uh, met iedereen. Ik dacht dat hij hier stay here longer. Langer, ja. Yeah. Maar uh, ik will uh, een another rapport maken computer hem. Een brief met aanbevelingen van de vader van Noor, die komt dus nog. En de burgemeester klonk een beetje geacquiteerd, was dat zo? Ja, hij was, nou ja, hij zegt vooral verbaasd. Want ik stond ernaast toen hij aan de woordvoerder van het COA vroeg... de minister heeft in de Kamer gezegd... we gaan kijken of het toch op de een of andere manier open kan blijven, dit AZC. Is dit nou al neergedaald bij het COA? En die woordvoerder zei, nee... Maar vanochtend heb ik weer even gesproken met de burgemeester. Ik heb hem gebeld. Inmiddels heeft hij telefonisch contact gehad met minister Leers. En uh, dit is link over wat Leers tegen hem zei. Eigenlijk komt het erop neer dat het asielzoekerscentrum bij ons uh, nu dicht gaat... omdat er te weinig asielzoekers zijn. Maar dat hij het gebouw open wil stellen... In overleg met ons en met de provincie voor bijvoorbeeld uitgenodigde asielzoekers en voor statushouders. En wij zouden dan samen met de provincie moeten kijken hoe we dat kunnen gaan verdelen regiobreed. Ja, statushouders, dat zijn dus mensen die hun asiel hebben gekregen... maar in een AZC nog even moeten blijven omdat ze nog geen woning hebben. En uitgenodigde asielzoekers, dat zijn er 400 à 500 per jaar... die door de IND uitgenodigd zijn naar Nederland te komen. Meestal mensen uit vluchtelingenkampen... die uh, met geen mogelijkheid meer terug naar huis uh, kunnen. Die hoeven dus helemaal geen asielprocedure door te lopen. Maar tot 1 januari kwamen ze toch in een AZC terecht, in Amersfoort... om eigenlijk het, ja, te acclimatiseren, te wennen aan Nederland... te leren hoe een supermarkt werkt, dat soort dingen. En betekent dat dan dat het AZC daar open blijft? Die kans lijkt me heel groot, want er is nu dus sprake van... dat die uh, uitgenodigde asielzoekers toch weer in een AZC terechtkomen... mogelijk in Zwijkhuizen, maar de burgemeester houdt nog een slag om de arm. Nou, ik heb geleerd dat je de dag niet moet prijzen voordat het avond is. En dat we ook moeten kijken van wat moet er aan het gebouw gebeuren en op welke kosten. En ik heb vanmiddag een overleg met de gouverneur. En uh, dan zullen we kijken hoe we daar verder mee omgaan. Berry Link, de burgemeester van Schinnen. Wat ga je volgende week doen? Nou, hopelijk meer nieuws. En ik ga het hebben over grote versus kleine AZC's. Het COA wil grote AZC's, 400 plaatsen minstens. Goedkoper, efficiënter. En ik vraag me af, wat hebben asielzoekers en omwonenden liever? Dankjewel. De oh, man, wat een meur. Oh, dat is echt de stang van verbrand vlees. We hebben te maken met een verslagen. Gek. Wat is hier in godsnaam gebeurd? Fragment uit de hoorspelserie, het millennium. Naar dat boek van Stieg Larsson, die drie boeken eigenlijk. Het hoorspel, bestaat dat nog? Jazeker. Het hoorspel is weer helemaal terug met ambitieuze, langlopende series... en weer meer liefhebbers en luisteraars. Met mij aan tafel zit Marlies Cordia, zes van de hoorspelfabriek. Goedemorgen, mevrouw Cordia. Goedemorgen. Nieuw is Van Feit naar Fictie. Dat wordt in één week gemaakt. Het is eigenlijk ook een hoorspel. Het is radiodrama op basis van een actueel onderwerp. Ja. En gisteravond werd deel 4 uitgezonden over het bestaan van Sinterklaas. Nee, nee, nee, nee. nee. Het ging over, uh, het was, het ging over het België. Uh, oh, en is het aangepast. Ja, ja over het, het aangepast. Aankomende... Op de site dat het over het bestaan van Sinterklaas ging. Het moeilijk te zoeken trouwens. Het nee, is dus heel gebeurt. erg uh, actueel, was het? Yeah? Oh, dan Want, op dat zeggen. moment zat het uh, kabinet. Uh, Wellicht kabinet in België te vergaderen. En wisten de hoorspelspelers al wie de nieuwe ministers zouden worden in België? Nee, hebben ze bekendgemaakt. Zo goed ingevoerd uh, waren we ook weer niet. En zo'n aflevering van feit naar fictie wordt in één week gemaakt. Ja. Wat moet er allemaal gebeuren in zo'n nou, week? Um, van, uh, vanavond hoort uh, René van Marissing, de schrijfster, wat het onderwerp uh, wordt. Dat uh, wordt door de Radio 1-journaalredactie uh, bedacht, samen met Willem Davids. En, um, nou, en dat, we dat, dan, horen we dat dan. is dan, dan een gaat... beetje gericht op de actualiteit die ja. zondagavond mogelijk zou kunnen gaan ja, spelen. Ja, precies. Ja. Dus dat is uh, behoorlijk uh, koffiedik kijken ja. en uh, heel spannend. En dan gaat er als een dolle geschreven worden, dat gaat de hele tijd heen en weer, er komt feedback van de uh, redactie. En dan gaan we het donderdag maken. En dan hopen we maar dat we in de roos schieten. Maar stel nou, er gebeurt zaterdag iets ergs. Ik, ja. ik denk dan meteen aan, aan dat voorval in Noorwegen. Ja. Met uh, Breivik. Ja. En dan, wat doen jullie dan? Ja, dan moet je de hele boel omgooien. Dat wel? Dat denk ik Dan wel. moet er dus op, zaterdag ja. nog, op zaterdagavond ja. nog, een, nog een stuk geschreven worden. Dat en dan, dan moet er wel. op zondagochtend nog iets opgenomen worden. En die mogelijkheid bestaat dan ook? Dat zou moeten, ja. ja dat absoluut. zou moeten, maar dat weten jullie niet zeker. Dat hebben wij wel ingecalculeerd. Ja, wat zijn nou andere voorbeelden van hoorspelen waardoor je kunt zeggen.? Het hoorspel is weer helemaal terug op de radio. Nou ja, je hebt dus de, het, het uh, nachtelijke kwartier. Maar dat je, is van kwart voor één tot dat één. Dat is van hè? kwart voor één tot op één. Radio 1. Ja, radio één, daar was dat Millennium ook in. Heel spannend s'nachts ja. natuurlijk. Hè? Je ja. ligt te bibberen in je bed, is ja. de bedoeling. Ja, en, maar er worden ook gelukkig nog uh, grotere losse hoorspelen uitgezonden. Zo komt bij BNN op 24 december een hele mooie bewerking van Mama Tandoori naar Ernest van der Kwast heeft mijn compagnon uh, Wiebeke van Saar uh, gemaakt. Het wordt uitgezonden. En uh, met uh, oude jaar gaat, uh, is Max van Zins om de ontdekking van de hemel in hoorspelvorm uit te zenden. Dat lijkt me nog niet zo 1, 2, 3 uh, verteld. Dat dat is dat een, nee, het duurt ook uh, bijna drie uur. En dat nee. wordt dan op Avond uitgezonden? Ja, Want ze ja. denken, dan hebben we toch geen luisteraars. Doe dan maar een spel? Nou, ik denk dat mensen die... Uh, gewoon eventjes niet met de familie... Uh, lekker uh, zich onder willen dompelen in een prachtig verhaal... dat die... Uh daar heel erg goed mee bediend worden. En hoe verklaart u die comeback van het hoorspel? Nou, het is eigenlijk nooit weg geweest. Want ik ben best wel oud. En van het begin af aan werd mij gezegd dat het een sterfhuisconstructie was. Maar ja, hier zit ik dan nog steeds blij hoorspelen te maken. Um, wat ik denk is dat er een, uh, een ver uh, verschuiving is. Er is een enorme beeldcultuur. Maar je ziet, uh, het is nu gewoon heel gewoon dat je mensen met uh, oortjes uh, op, uh, ziet lopen of met koptelefoons. Uh, mensen willen zich afsluiten van de, de helse herrie, chaos die op een afstormt. En uh, naar muziek luisteren, maar ook naar goede verhalen. Ja, het, het spannende natuurlijk van een hoorspel is dat je het ook in de trein kan beluisteren op je, op Absoluut, je iPod. Ja. Er is ook een podcast van. Ja, maar die ja. komt natuurlijk pas op het moment dat deel zoveel is uitgezonden weer. Uh, het is niet zo dat je ze van tevoren al allemaal nee, op een rijtje kan hebben. Nee, niet van tevoren, hebben. maar wel de dag daarna. Ja, maar dan moet je steeds weer een week wachten. Nou, nee, uh, uh, uh, met dat nachtelijke hoorspel, dan heb je iedere dag... Uh... Dat, dat snap ik, ja. Zie je die comeback van het hoorspel ook internationaal? Ja, nou, uh, daar is eigenlijk geen sprake van weg geweest zijn... In Engeland worden er echt uh, duizenden hoorspelen per jaar gemaakt. Uh, maar Engeland gemaakt. is echt het land van het hoorspel. Maar Duitsland he? ook bijvoorbeeld. Ook duizenden. En daar is het uh, vooral een medium voor jonge mensen. En met jongen bedoel ik uh, zo'n twintigers. Die gaan met z'n allen op een bepaalde locatie een hoorspel beluisteren. Is dat echt zo? Dat is echt zo, ja. ja en dat doen ze in een, in een, in een dat, afgesloten ruimte? In ja, land? in een oud uh, station wat niet meer gebruikt wordt. In die tuin. In, uh, ja, komt u maar in een afgeschoten stuk in een café. In Nederland was het echt een beetje weg. En dan, en dan ja. waren er nog wat, uh, een paar hoorspelers... en die vielen toch internationaal in de prijzen. Ja. Hoe kan dat dan? Ja, Het is, het is uh, ja, waar een klein land groot in kan zijn. Onze documentaires die staan ook altijd heel erg hoog aangeschreven En daar worden er ook geen miljoenen van gemaakt. Maar kennelijk uh, weten wij met uh, beperkte middelen... en beperkte mensen en beperkte zijn tijd... Toch nou, dan eh, nou hoorden we net dat die, die spanning in die Millennium-serie. Ja. Uh, veel angstige muziek erbij. Hoe komt je ja. aan die muziek? Wordt die wordt speciaal, speciaal gecomponeerd, ja. ja? ja en is weet weet dat weet het, het metropool dat uitvoert? Uh, dat? Nou, dat, dat wilden we eerst wel, maar dat, dat is uh, toch niet gebeurd. De, uh, de componist uh, Jeroen die heeft wel allerlei muzici uitgenodigd. En die hebben dus al, ja, allerlei mopjes gespeeld. Voor, ja. uh, spannend, voor romantisch, voor wat zoal, wat erin. je. En dan denk ik, die, die, die serie Millennium, dat is al een beetje uitgemolken al. Hè? Want die is het, uh, ja, dat zou je zeggen, maar we hebben zoveel reacties gehad van mensen die en de boeken gelezen hadden, en de Zweedse films gezien hadden. En die zeiden dat dit uh, nog zo ontzettend veel extra bijdroeg, omdat je uh, heel diep in de karakters kan duiken en uh, je die eigen beelden erbij kan maken. En vergist ik me of hoorde ik ook in uh, dat, dat fragment de grinbak weer? Nee, dat was geen Grimbak. Er waren allerlei andere ellendige dingen. Maar de Grimbak... Nee, dat associeer ja, die ik altijd helaas, met, met het voorspel, natuurlijk. Ja, in de ja, nee, ik ben bang dat die de frico ingegaan is. Ja, die bestaat niet meer? Die bestaat niet meer. Wat worden de geluiden dan nu meegemaakt? Uh, er wordt toch een hele hoop ter plekke gemaakt... met uh, wat uh, dus we zelf al voorhanden hebben of meegesleept hebben uit huis... En, um, en er komt natuurlijk eh, ontzettend veel uitgeluiden, libraries. Ja, die staan de op internet. Bibliotheek, ja, uh, internet en ja. En die kan je dan uh, van, ja, van internet plukken. En dan moet je kijken ja. of die deur inderdaad goed dichtklopt. Ja, en meestal is het net niet. En dus dan moet je er toch nog weer aan klussen. Ja, maar dan heb je geen deur Klinkt natuurlijk van geen kant. Dus dan moet je weer wat nee, anders gaan Nee, maar dan moet je gaan zitten friemelen. En dat is eigenlijk wel heel, heel spannend en, en leuk. hoe maak je dan een kasteeldeur? Uh, Tochtig. Ja, ja, ja, dat toch toch. Je ja, heb je dan een beetje wind bij. En ja. Uh, ja, je kan, kan zo'n deur toch behoorlijk manipuleren, zal ik maar zeggen. Ja? Ja. Geef eens een voorbeeld van iets wat je kan maken met eenvoudige huis- en keukenmiddelen. Nou, we hadden bijvoorbeeld, uh, we, dat is van, uh, in september uitgezonden, een hoorspel dat zich op de Caribe uh, afspeelde. En daar staan dan van die fans te loeien. En uh, we kregen maar niet een goede fan. Ja. En toen hebben we een fan gepakt die daar toevallig in de opruimhoeken lag. En we hebben allemaal sliertjes aan. We hebben sliertjes ja. in de scheuren die eraan geplakt. En die laten ritselen. En dan, dat klinkt dus dan heel erg als zo'n tropische fan: Ach, echt zo'n ventilator. Ja. Maar daar ben je dan misschien wel een dag mee bezig... voordat je dat hebt uitgevogeld, hoe dat precies werkt. Ja, nou, het, uh, we raken natuurlijk wel behoorlijk effectief. Ja. Uh, nee, er dus zijn we niet een dag mee bezig, maar wel een poosje... en dan hebben we wel pret voor tien. En dan heb je ook nog de, de stemmen van de acteurs... die ja. Uh, ja. heel erg... Ja. Ja bijzonder moeten klinken. Niet zoals door Meegens, die zo meteen uh, ja. het nieuws gaat voorlezen. Naast ja. u. Maar die, die moeten toch in een bepaalde stemming komen. Ja, maar die, we, uh, we doen daar ook een hele hoop aan. Het, uh, kijk, je, je gaat ze niet geheel in kostuum heisen en uh, opmaken. Maar we proberen wel... Uh, uh, dat hebben Wiebe en ik ook heel erg met, met dat millennium gedaan. We proberen wel een soort setting te maken... waar je uh, voelt dat, dat er iets gebeurt. Ze moeten ook echt spelen... Ja. Dus, het is niet uh, met de lessen naar nou, voor de snuffert uh, bij de microfoon staan. Wat betekent dan het dat dan echt spelen? Nou, dat je moet gaan liggen, dat, uh, dat er echt gevochten uh, wordt. Je bent neergestoken, en dan moet je op de grond gaan liggen, moet je kreunen. En dan... Ja, dat, dan, uh, dan krijg je op de grond een microfoon. En daar, moet je, of, daar word je dan nog verder in elkaar getrapt. En er wordt echt getrapt dan ook? Ja, maar niet tot. Uh, Ik geloof dat niet, dat, wordt echt in, dat, dat echt... gaat met de geluidseffecten. Nee. Nee? Dat ge gebeurt echt zo, omdat je totaal anders reageert met je stem, met je adem... als je echt een uh, voet in je zij krijgt. Is die ho hoorspelacteur verzekerd? Wij hopen het maar. <laughs> Uw eigen hoorspelfabriek maakt ook elk jaar een hoorspel van de ACO Literatuurprijs. Ja. En dat gaat weer beginnen, hè? Wanneer? Ja, morgen gaan we de studio in. En dat is dan voor de ACO Literatuurprijs van dit jaar, de Nederlandse Maagd? Ja, Marente de Moor, met uh, Hans Dagelet en... Uh, Georgina Verbaan in de hoofdrollen. En is dat dan een goed boek om daar een hoorspel van te maken? Nou, het is heel hoorspelloïde. Het speelt zich af op een oud kasteel met veel krakende planken. Er wordt geschermd. Er wordt eh, op paarden in het rond gegaloppeerd de woeste wouden. Nou, eh, eat your heart out, zou ik zeggen. Oh, wauw. Dat wordt dus uitgezonden op... Op eh, 1 januari... Uh, in, uh, op zondagavond op Radio 1 om 9 uur. We gaan allemaal luisteren. Marlies Cordia van de Hoorspelfabriek, hartelijk dank. Tot 12 uur nog, de gevolgen van goud in Ghana. Duel om de oudste stadsrechten in Nederland en cupcakes. Nee, geen pepernoten, gewoon cupcakes. Luister maar. Na het nieuws van de man Wiedeman, het Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Die op de ronde te liggen... De Europese waarnemers van de parlementsverkiezingen in Rusland zeggen dat de stembusgang oneerlijk is verlopen. Volgens de waarnemers was de fraude in het voordeel van de partij van president Medvedev en premier Poetin. Hun partij, Verenigd Rusland, haalde een krappe meerderheid. De uitslag is een tegenvaller voor Poetin. De Nederlandse ambassadeur in Indonesië biedt vrijdag namens Nederland excuses aan voor het bloedbad in Rawagede in 1947. Nederlandse militairen vielen toen dat dorp op Java binnen op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. Bijna alle mannen werden doodgeschoten. Inmiddels is duidelijk dat negen nabestaanden ieder 20.000 euro krijgen. En in Amsterdam zijn zeven schilderijen teruggevonden die anderhalf jaar geleden werden gestolen uit een kerk in Griekenland. Het zijn 18e en 19e eeuwse iconen van de orthodoxe kerk. In totaal zijn die iconen meer dan 50.000 euro waard. Politie kwam de schilderijen in maart op het spoor toen ze te koop werden aangeboden op een website van een Nederlandse kunsthandelaar. De handelaar zegt dat hij niet wist dat de iconen waren gestolen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de met Felix Burders. Asieladvocaten spelen een dubieuze rol bij verblijfsaanvragen... door jonge asielzoekers, dat zegt dit VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen. Door de manier waarop asieladvocaten hun cliënten bijstaan... kunnen volgens van Nieuwenhuizen leugens in de dossiers terechtkomen. Aanleiding voor haar aanval is de zaak Mauro. In het dossier van de Angolese vluchteling bleken onjuistheden te staan. Aan de telefoon is Loes Vellinga. Ze is voorzitter van de vereniging van asieladvocaten. Mevrouw Vellinga, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zegt ze het nog niet letterlijk, mevrouw Van Nievenhuizen, maar ze suggereert wel dat uw beroepsgroep leugens door jonge asielzoekers stimuleert. Ja, dat is belachelijk en volstrekt onjuist. Ten eerste zijn de uh, onjuistheden in het dossier van Mauro geen leugens geweest. Dat uh, is ook te, uh, af te leiden uit het uh, artikel in de Telegraaf van vanochtend. Ja, voor de mensen die dat niet gelezen hebben... kunt u nog eens uitleggen wat er precies in stond waar mevrouw Van Nieuwenhuizen over valt? Ze zegt dat de leugens zijn verstrekt omdat hij een verkeerde naam en geboortedatum opgegeven zou hebben en bovendien al jarenlang in het bezit zou zijn van een paspoort. Nou, ik heb vanochtend even contact gehad met de advocaat van Mauro en de geboortedatum daar er zat drie dagen verschil in. Hij heeft zich dus drie dagen vergist. De naam, hij heeft steeds de naam van zijn moeder opgegeven. Terwijl officieel hij de naam van zijn vader bleek te hebben. Maar dat was al jaren bekend in een dossier. En dat paspoort, dat heeft hij pas sinds 2010. Dus... Um, het nou van... komt het wel vaker voor, hè? Dat uh, mensen een verkeerde geboortedatum opgeven? Of, ja, of een andere ik... naam? Wij zijn hier gefixeerd op, op data in, uh, in Nederland. Terwijl in Afrika daar veel uh, nonchalanter mee om wordt gegaan. Mensen weten vaak geen eens wanneer ze geboren zijn. Ik herinner me een prominent VVD Tweede Kamerlid. Ik uh, wou het net zeggen, en uh, die uh, was niet minderjarig toen ze hier kwam, tenminste niet zo jong als Maud. Mevrouw zie Ali? Mevrouw zie Ali, ja. ja. Nou, die heeft dus eigenlijk best goed bedrogen en belogen. Maar ja, die is dan ook het veld moeten ruimen. Asieladvocaten ja. die praten op jonge kinderen in om ze dingen te laten zeggen die hun kansen op een verblijfsvergunning vergroten, zegt het vvd kamerlid Ja, dat is niet waar. Waarom niet? Om, omdat de kinderen hier aankomen met hun verhaal, wij luisteren daarnaar naar dat verhaal, en uh, je gaat ervan uit dat dat verhaal ook de waarheid is. En maar wat je wel doet is dat je kijkt wat de asielgerelateerde uh, elementen in het verhaal zijn. Dus en dan, je laat dingen weg uit het verhaal? Nee, wel nee. Maar je, bepaalde onderdelen benadrukt je extra omdat die ge, asielgerelateerd zijn. En uh, uh, recht geven op bescherming op grond van het vluchtelingenverdrag. Maar is het niet uw taak om te achterhalen in hoeverre een asielzoeker dingen verzint om binnen te kunnen komen? Natuurlijk. Uh, is dat uh, onze taak en dat proberen we ook. En het is alleen maar lastig als die kinderen geïndoctrineerd zijn... door een uh, reisagent bijvoorbeeld, die ze uh, uh, opdraagt om bepaalde dingen niet te vertellen... en daar zijn dan ook bedreigingen bij aan de orde... die diepe impact hebben op die kinderen. Daar hebben wij ontzettend veel last van om daar achter te komen... en uiteindelijk de waarheid op, uh, op uh, tafel te krijgen. Ook als dat zijn asielprocedure zou schaden? Als iemand geen recht heeft op asiel, dan heeft hij geen recht op asiel. Wij zijn er niet... Maar no u leeft daar toch van? Ja, nou, ik, ik, ik kan u ver, verzekeren dat wij werk genoeg hebben aan de verhalen die waar zijn, hoor. Maar er wordt niks, niks uh, mooier voorgesteld dan de werkelijkheid is? Nee, nee, dat doen wij niet. Dat is ook in, in strijd met de, met de eten die wij hebben afgelegd als uh, advocaten. Dan zeg ik, de VVD stelt uw hele beroepsgroep in een kwaad daglicht aanklagen, wegens smaad. Ja, ja. Dat is wel een eerste uh, reactie die bij je opkomt. Maar aan de andere kant denk ik dat mevrouw Nieuwenhuizen... eerst maar eens moet aangeven op grond waarvan uh, deze beweringen uh, gestoeld zijn. Welke feiten liggen daar aan de grondslag? Want die worden niet genoemd. En uh, wij gaan ze de eer niet gunnen van een, uh, een kort gedien. Ik vond het een eer om even met u te praten. Fijn, dank u wel. Loes Vellinga, voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Vara. De gids.fm, de wereldontvanger. Willem Frank de Noot, wat is dit voor ontzettende herrie? Ja, dit gestamp, dat is het geluid van de goudkoorts in uh, Ghana. En zoals je weet blijft de, de prijs van, uh, van goud blijft maar stijgen. Hè. En een paar jaar tijd ja, is die prijs al, uh, al verdubbeld. Het wordt dus massaal aangekocht als investering in deze barre economische tijd. En omdat dat goud zo in trek is, wordt er in Ghana op steeds meer plekken naar goud gedolven. Eigenlijk logisch, hè, want goud, uh, Ghana werd vroeger de goudkust genoemd. Ja, dat, dat was de goudkust. Uh, en, en Ghana is op dit moment na Zuid-Afrika de tweede goudexporteur van, uh, van Afrika. Ja, en die herrie die je net hoorde. Uh, dat is dat harde gestamp, dat is het geluid van al die machines die daar aan die rivieren in Ghana staan ze uh, de, de, de gouddeeltjes uit de modder te wassen. En er zijn er honderden van zulke plekken in Ghana. Uh, er wordt op kleine schaal naar, naar goud gezocht. En sommige eigenaren van dit soort uh, kleine mijnen die zijn op zoek naar buitenlandse investeerders. En dat doen ze bijvoorbeeld door zich op YouTube in de aanbieding te doen. Yamahiro Mining Company Limited is offering partnership opportunities in the historical Ashanti gold fields. Let Ghana's history of gold become your future. Don't miss out on the Ghana Gold Rush. Ja, het is niet echt een filmpje waar je class van Harry Mens mee haalt. Maar de boodschap is, is wel duidelijk. Hè? Er is een, dit kleine mijnbedrijf in de Ashanti-regio. Er zit heel veel goud in de grond. Ja. En dit bedrijf zoekt een partner. En het liefst een wat groter buitenlands mijnbouwbedrijf... met allemaal geld en zware machines om meer goud te delven. En er zijn natuurlijk veel buitenlandse investeerders... die meedoen aan die Ghanese goudkoorts, lijkt mij. Ja, want er zitten, er zitten voornamelijk Zuid-Afrikaanse bedrijven... ook Australische, Britse mijnbouwbedrijven zitten in Ghana. En natuurlijk ook Chinezen niet te En hey, Ghana wil ook heel graag zulke investeerders binnenhalen, want het zorgt gelegenheid Die mijnbouwbedrijven die staan weer belasting af en de, de export van goud. Daar, verdienen zij dan weer, uh, daar verdient Ghana dan weer geld mee. Ja, en Ghana beleeft ook een economische boom dankzij uh, ook de export van, uh, van olie en cacao. En er wordt voorspeld dat de Ghanese economie dit jaar met maar liefst 20% zal groeien. Is het alles goud wat blinkt in Ghana? Nou, nee, eh, niet bepaald. Er gaat ook behoorlijk wat mis bij die, eh, bij die mijnbouw. Grote delen van het oerwoud worden gekapt. Eh, er moeten ook hele dorpjes wijken voor, eh, voor die gouddelvers. Eh, het water wordt vervuild met, eh, met chemicaliën en met zware metalen. Want de goudzoekers die gebruiken onder andere kwik. En hoe dat werkt, dat leggen ze uit aan een verslaggever van Al Jazeera. De goud is attracted to the mercury. The mercury and silt are then dumped back into the river when the miners are done. This is the same water local people use for washing and drinking. Ja, die goudzoekers die laten zien hoe ze in, in tijlen en wasschoten... daar halen ze het uh, gouderts mee uit het rivierslip. Die gouddeeltjes die lossen op in dat kwik. En als ze dan het water verhitten, dan blijft een goud-kwikmengsel over. En voor een kilo goud is ook een kilo van dat heel giftige kwik nodig. En ja, veel kwik komt bij dat proces weer in de rivier terecht. En hetzelfde water dat, een dorp, dat, dat verderop in het dorp weer wordt opgedronken. En die buitenlandse mijnbedrijven die gebruiken ook kwik? Nee, toch? Nee, dat is, uh, kwik is echt voor die, voor die kleinschalige mijnbouw. En die grote mijnbedrijven die gebruiken weer allerlei andere giften gestoffen als arsenicum. Uh, en, en kwik dus vooral door, uh, door uh, Ghanese uh, goudzoekers die in de kleinschalige en vooral illegale mijnbouw werken. En die illegale mijnwerkers die noemen ze in Ghana galamse. En galamse die werken zonder vergunningen. Die hebben geen vergunning van, van het ministerie. Ze werken met giftige stoffen. En ze hebben ook nog nooit gehoord van veiligheidsvoorschriften. Geen daar. Nee, bepaald niet. Uh, de, bijna dagelijks vallen er ook doden uh, onder die Galamzeewerkers. Zoals uh, eind vorige week in de uh, regio Pohor. Daar stortte een provisorische mijnschacht in. Dat meldde het lokale nieuws. The five, four females and a male are said to have died when the about 30 feet long pit fell on them while working. They were part of a group of about 32 galam sea operators Working in dat pit when the unfortunate happened. Ja, vijf Kalamzee-mijnwerkers die kwamen om het leven. Ze waren aan het werken in een, in een illegale mijnschacht van ongeveer 10 meter lang. Die stortte op en in. Nou, tientallen collega's die raakten gewond. Maar ja, ondanks al die gevaren die ze lopen, uh, is dat werk als Kalamzee wel heel populair in Ghana. Er schijnen naar schatting 100.000 Ghanese op die manier in die illegale mijnbouw te werken. Ja, en het, het biedt dus werk ook op plekken waar in Ghana nauwelijks werk is. Maar goed, Kalamzee uh, doen dus werk die heel, uh, eigenlijk heel slecht is voor mensen milieu, het is gevaarlijk. Doen de Ghanese autoriteiten hier iets tegen? Nou, de Ghanese president John Atta Mills die heeft in de zomer gezworen om Galamsey keihard aan te pakken. Toen overstroomde namelijk uh, een, een groot deel van, van oostelijke Ghana, rivieren, traden, buiten, oevers. En, nou, dat, uh, volgens de president was dat een schoolvoorbeeld van de gevolgen die de illegale mijnbouw uh, kan hebben. En de politie die is strenger gaan controleren. Nou, de klagen werken uh, werkers over dat die alleen maar achter de kleine vissen aanzitten. Die krijgen dan boetes of die worden opgepakt. Maar, ja, de, de wat grotere die met, met wat meer geld en ja, die kunnen genoeg steekpenningen neerleggen om de politie uh, af te kopen. En uh, Daniel Ofori Atta, hij is de voorzitter van een Ghanese jeugdorganisatie die vindt juist dat de grote mijnbedrijven de meeste schade aanrichten oh. en hij wil dat de regering de mijnbouwwet aanpast en Galamzee legaliseert. Wherever het goed is, people will find it. And governmental actions through the use of force cannot stop people from their legitimate uh, aims of acquiring income to feed themselves and their family. Ja, meneer Ofori Atta van de jeugdorganisatie. Die zegt dat de regering kan die illegale goudzoekers helemaal niet stoppen. Ook niet met geweld. Want ja, hij zegt ze hebben het recht om, om geld te verdienen als galamse. En om hun, uh, familie, voor hun familie te zorgen. En ja, zolang die goudprijs blijft stijgen... blijven mensen ook zoeken naar goud. Al dus deze meneer Ofori Atta. En daar zit natuurlijk ook wel precies het probleem. En het zal nog wel jaren duren voordat daar een oplossing voor gevonden is. En als dat gebeurt dan kom je ons op de hoogte stellen. Willem Frank dank je wel. Ja, dan. De er is een ruzie ontstaan tussen Dordrecht en Geertruidenberg over wie zich de oudste stad van Holland mag noemen. De burgemeester van Dordrecht, Arno Brok, noemde bij de intocht van Sinterklaas... Dordrecht als oudste stad. Verslaggever Bert Molenaar zoekt deze kwestie uit. Tot op de bodem. Welkom bij 14078 Antwoord. Dit is het gezamenlijke nummer van de gemeente in uw regio... Spreek na de piep de naam in van de gemeente die u wilt bereiken. Dordrecht. U wordt nu doorverbonden. Is Sinterklaas uh, ook via uh, de gemeente te bereiken? Of niet tegen wie dit gezegd is? Nee. Want... En dan gaat het eigenlijk om die Sinterklaas die toen eigenlijk binnengevaren is. Precies. Of niet? Ja, en daar heeft de burgemeester uh, van Dordrecht... Heeft gezegd: uh, Welkom Sinterklaas. Ja. In de oudste stad van Holland. En dat, okay. is, dat is natuurlijk ook een politiek misbruik maken van Sinterklaas. Ja, wacht even voor oh, een ogenblikje. Geertruidenberg, de gemeente, daar ben ik aangekomen. Uh, de wethouder, hij is ook nog local burgemeester. Uh, Ruud van den Belt uh, maakt zich druk in de strijd, in de eeuwenoude strijd tegen Dordrecht. Uh, meneer van den Belt, hoe oud is Geert Berg ongeveer? Of is dat exact te zeggen? Nou, dat is exact te zeggen nog. Ik, uh, ik heb hier een uh, prachtig boek uh, voor me liggen. Dat heet Het Repertorium van de Stadsrechten in Nederland. En daarin staat beschreven uh, welke steden stadsrechten hebben gekregen, de datum dat ze stadsrechten hebben gekregen en wie het verleend heeft. En daarin kunnen wij heel uh, helder lezen dat uh, Geert Berg op 21 september 1213 van graaf Willem I, graaf van Holland, stadsrecht heeft gekregen. Het leuke is dat van die 800 jaar wij natuurlijk 600 jaar tot het graafschap Holland hebben behoren. Dat we sinds zo'n 200 jaar tot Brabant horen. Dus wij gaan die 800 jaar ook met een Brabantse inslag vieren, vooral gezellig. Burgemeester Brok is, om het heel kinderachtig te zeggen... die is begonnen, hè? Uh, uh, Sinterklaas uh, komt binnen en hij roept, uh, al of niet dronken... Uh, hartelijk welkom, Sinterklaas, in de oudste stad van Holland. Ja, wij zijn ook geschrokken dat hij dat deed. En hij is natuurlijk toch van de overtuiging dat wij geen Holland meer zijn... en dat uh, daardoor uh, Dordrecht de oudste stad van Holland is. Heeft u een ogenblikje geduld? U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Goedemorgen, ik ben de gemeente deur de... Goedemorgen, mag ik de afdeling communicatie van u? Even kijken. En heeft u een bepaald persoon uh, die u zou willen spreken? Ja, het gaat over het politieke misbruik van Sinterklaas. Ogenblik, alstublieft. Wat zou de burgemeester gedacht hebben? Zou hij gedacht hebben als ik erbij zeg Holland? Nou, ik heb er niet voor gestudeerd om uh, te, een oordeel te hebben... over wat iemand anders denkt. Nee, ik, probeer dus dat... even, ik probeer even de redenatie te volgen. Want als hij zegt, we zijn de oudste stad van Nederland... Ja. dan was hij waarschijnlijk meteen door de mand gevallen. Ja, ja hij weigert een interview, dus ik kan het hem ja, niet ja. vragen. Ja, maar, uh, maar zou dat erachter kunnen zitten? Dat zal er zeker achter kunnen liggen. Goedemorgen, gemeente Dordrecht. Is de burgemeester nog steeds ondergedoken? Ik weet het niet. Uh, ik weet niet hoe ik moet geven... Dit is het gezamenlijke nummer van de gemeente in uw regio. Spreek na de piep de naam in van de gemeente die u wilt bereiken. Dordrecht. Goedemorgen, gemeente Papendrecht. Oh, ik vroeg om de gemeente Dordrecht. Even kijken hoor. Hoe werkt dat eigenlijk? Ik moet 14078 draaien... en dan moet ik inspreken welke gemeente ik krijg. Ja, dat klopt. En welke gemeenten je... vallen daar dan onder? Uh, Papenrecht, Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, Amsterdam, Sliedrecht, Dordrecht. Allemaal jonge steden. Jong vergeleken met uh, Berg. Ja, ik weet niet hoe oud Geertruidenberg is. Ik weet wel dat Dordrecht ook een, een oude stad al is. Dus, uh... nou ja, daar, daar begint het probleem. Het... Hè? De, de burgemeester ja. van Dordrecht ja. die heeft opgeschept tegen Sinterklaas... dat Dordrecht <laughs> de oudste stad van Holland is. Ja. En uh, nou is uit de Berg een onooglijk plaatsje waar niemand naar omkijkt. Die, be ja. die bestaan bijna 800 jaar. Ja. En die hebben dit aangegrepen om een ruil te maken. Want dan worden, dan worden zij een beetje beroemder. Uh, want zij zitten gewoon in Brabant, maar vinden zich de oudste stad van Holland. Kunt u het toch volgen? Ja, ik kan het helemaal volgen hoor. Echt waar? Ja. En de kwestie is dus dat Geert Aardenberg, dat zit dus al 200 jaar onder Brabant. Ja. Maar die zeggen, ja, vroeger zaten wij 600 jaar onder Holland, de graven van ja. Holland. En daarom ja. zijn wij nog steeds de oudste stad van Holland, ook al vallen okay. wij 200 jaar Om... onder Brabant. Oh, oké, okay, ja, ja. Oh, dus daar hebben ze een mooie rel van gemaakt. Ja, er zit een jonge, ambitieuze uh, local burgemeester in Geert Berg. En die grijpt dit aan om uh, uh, de berg waar, waar, waar normaal gesproken niemand omkijkt. Daar wil hij het opkloppen, door er een rel van te maken van... nee hoor, wij zijn de oudste uh, stad van Holland, ook al liggen wij, klein detail, in Brabant. In Brabant, maar ja, toch op de kaart zetten. Wij zeggen niet dat we de oudste stad van Nederland zijn. Wij zijn de oudste stad van het graafschap Holland. En dat de oudste stad van Holland. En dat bestaat niet meer, want u valt nu onder Brabant. Ja, maar we zijn nog steeds de oudste stad van Holland. Dat verandert niet. Ook al bent u Brabant. Maar we blijven nog steeds de oudste stad van het graafschap Holland. Daar kunnen wij niks aan veranderen. Want er zijn maar veel het graafschap meer... bestaat helemaal niet meer. Ja. Eén ding nog even wat betreft Dordrecht. Daar is in de jaren 50 een grote uitvinding gedaan door Gerrit de Vries. U weet welke? Nee. De Frikandel, kunt u daar als Geert daar de berg tegenop? Tegen de Frikandel? <laughs> nee, daar kunnen wij niet tegenop. <laughs> En dit enorme geschil tussen de beide steden, geert en Dordrecht... gaat nog verder, want de gemeente geert heeft de gemeente Dordrecht voor de Rijdende Rechten gedaagd. En inmiddels heeft de redactie van de Rijdende Rechten laten weten... dat er vrijdag een gesprek plaatsvindt met de twee gemeentes. En als beide gemeentes willen deelnemen aan het programma... dan gaan we opnames maken. Het hangt echt van de gemeentes af, want wij willen wel... zegt een redactielid van het televisieprogramma. Overigens zal de aflevering pas ergens volgend jaar te zien zijn... zo rond Koninginnedag waarschijnlijk. Overigens... Nog een keer, ze leggen het allebei ruim af tegen de stad met de oudste stadsrechter van Nederland. Ja? Ja, Charles? De oudste stadsrechter van Nederland? Zwolle? Zutphen? zwolle? <laughs> okay. Stavoren, 1068. De daar Hoor, wie klopt daar kinderen? Het is geen Piet of Sint, maar reclame man Charles Bormans... met de laatste trends. Charles, goedemorgen. Die glimlach op jouw gezicht die wordt echt met de week breder. Ja, ja, ja. ja 500 ja, ja. PSV, 2-0. Ja, 2-0, ja. ja. Het kan niet op, hè? Nee. Gaan we het nog ergens anders over hebben dan over voetbal? Ja. Of wil je al die doelpunten nog een keer de revue laten passeren? Nou, zoveel waren het niet, maar voldoende Twee. voor drie punten, hè? Ja, ja, ja. oké. Okay. Nee, we gaan het vandaag dus inderdaad niet over pepernoten... of uh, marsepein of uh, taai-taai hebben, maar wij gaan het hebben over cupcakes. Pardon? Ja, cupcakes. Want cupcakes, Felix, zijn op dit moment een rage. De kleine ronde cakejes met de diverse toppings... Diverse versieringen erop van marsepein. Hé, hey, toch nog marsepein. Of crème of frosting. Meestal gebakken in een klein papieren of aluminium bakje. Wat is die, frosting? Frosting is die wat dikkere crème die je op zo'n cakeje smeert... en waardoor zo'n hele lekkere smaak ontstaat. Heb ik ze gemist? Lijken ze ergens op? Nou, het zijn, het zijn, ik heb hier de alle handen van deze, van deze maand. Je ziet ja. ze hier van Dr. Utker. Zeg het met een cupcake. Je ziet hier de cakejes in een mooi papieren bakje. Mooi versierd. In dit geval ook met marsepein. Is dat ergens van komen overwaaien? Die cupcake rage waar jij het over hebt? Nou, die cupcakes zijn van, uh, van zichzelf al heel oud. De, het, het eerste recept wordt al genoemd in 1796... in het kookboek American Cookery. Je zou dus zeggen, het komt uh, uit Amerika vandaan. Uh, en zij noemt het een cake to be baked in small cups. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar het woord... Cupcake zelf is voor het eerst gebruikt in 1828 in het uh, Receipts kookboek uh, cookbook van uh, Elisa Leslie. Ja, ik heb het ook allemaal opgezocht. Maar in die tijd was het dus gebruikelijk om tijdens Engelse thee crunches, hè, de tea, om daar een kopje thee te drinken uiteraard, ja. maar daarnaast ook nog een taartje in de vorm van een een, een cup, vandaar het woord cupcake, zoals het ontstaan. En jarenlang heeft dat eigenlijk een beetje een zieltogend bestaan geleid. Hè? Dat, eh, dat was een cakeje wat leuk was voor de kinderen. Totdat, medio 2005, 2006, nogal weer een paar jaar geleden... de dames van Sex and the City eh, in deze serie ineens cupcakes... van de Magnolia Bakery in New York gingen eten. Here we are at the corner of West 11th and Bleecker Street in Greenwich Village, Saturday, November 4th. The line for Magnolia Bakery stretches around the corner and up the block. Must be 80 people. I just want everyone to know that this het is crazy. These are just cupcakes. En is gekte, dus in de Verenigde dus Staten. Die gekte is ja. overgeslagen in Nederland. Wie dat beweert? Ja, ja, die is overgeslagen in Nederland. Er heeft in Amerika ook nog is er een enorme boost aangegeven. Doordat uh, de zeer invloedrijke uh, invloedrijk Amerikaanse stijlicoon... en ook auteur uh, Martha Stewart. Uh, een boek over cupcakes heeft geschreven. One hand, 175 inspired ideas for everyone's favorite treat. En dat is dan de cupcake. En daarmee is een ontzettende rage ontstaan... die ook inderdaad naar Nederland is doorgegeven. Uh, uh, gezakt, of maar zijn er op, hier ook bedrijfjes bezig ja, ja, ja. met het maken van die cupcakes? Ja, ja, ook in Nederland. Allerlei bedrijfjes die zich puur met cupcakes bezighouden. Als Happiness by Cupcakes, Cupcake Heaven, Cupcake Feestje... My Cup of Cake, Lily's Cupcakes. Allerlei bedrijfjes en bedrijven die daarmee bezig zijn. Ik heb wat gemist. En, en ook grote bedrijven trouwens. Hè? Ja? We hebben net dat hier, de advertentie van Dr. Utke Albert Heijn, die heeft nu ook een, een, een mooie advertentie staan... creatief met cupcakes. En... Interessant, honig heeft nu ook een grote actie met... De, voor Kika, dus dat is de kinderkankervrij stichting organisatie, hebben ze een grote actie, de Kika koekenbakkers. Bak zoveel mogelijke cupcakes en verkoop ze voor Kika. En eh, tweede pak gratis nu bij Plus. Ga naar de Plus toe. Ja, maak maar een, een lekker reclame. Ja. Hoe kwam je erop om het vandaag over cupcakes te gaan hebben? Nou, uh, ik, ik wilde dat eigenlijk al heel lang een keer met jou bespreken, Felix natuurlijk, <lacht> maar ik was ook afgelopen week in, in de Bijenkorf op de kerstafdeling, mind you, en ik zie daar bakken vol met kerstballen liggen in de vorm van cupcakes. Allerlei kleuren en allerlei uh, vormen. En ik denk, ja, dit is toch... er dit, dit gaat, dit, dit gaat toch uh, uh, grote vorm aannemen? Ze willen resource. ons dat aanpraten en jij doet daar aan mee. Natuurlijk. Zelf. Maar dat, natuurlijk doe ik daar aan maar mee. Je, je, de reclame, hebt, he? je bent reclame, Jij ja. Je bent reclame, man. Dankjewel. Ja. Tot, volgende week. tot volgende week. Bent u in de steek gelaten? Oh, Ook daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Oh, ja. Ik kwam er eigenlijk per toeval achter dat uh, mijn telefoon het niet meer deed. Bent u vastgelopen? In de bureaucratie. Ik heb, ik heb geen telefoonje meer gehad, geen mail, helemaal niets. Sturen ze u van het kastje naar de muur? Ik zal nu even doorzetten naar de juiste afdeling hoor. Rom de hulp in van superman. superman. Ik ga het heel even navragen. Wel moment, als het Stuur een mail. Ja. Mail naar Superman Deze week woensdag is hij er weer. Superman is nu op zijn motor rijden door Nederland om te kijken of er nog ongerechtigheden zijn op te sporen. Wat valt er nog te zien op televisie vanavond? Nou, Paul Rozemuller werpt zich op de Italiaanse politiek. Hij onderzoekt de rol van de politieke partij Lega Nord. Deze rechtspopulisten hielden Berlusconi tot op het laatst in het zadel. Wat is hun invloed? Het antwoord erop om tien voor half negen op Nederland 2. Een van de grootste parel producerende oesters... is de goudlip pareloester. Dat is 100 punten in wordvoort. De, de schelp is wel uh, 30 centimeter groot... Filipijnse kwekerijen die verdienen miljoenen per jaar... met de verkoop van deze zeldzame oester En een documentaire hierover is te zien op TV5 Monde Europe. Als u hem tenminste kunt vinden. En die begint om tien voor tien. En een reconstructie van het proces rond Wilders. U weet wel, wegens vermeende haatzaaierij en discriminatie... een half jaar na de vrijspraak van Wilders... blikken de makers in een drieluik terug op de discussie die ontstond... over de vrijheid van meningsuiting versus discriminatie. Om elf uur op Nederland 2. Joachim van der Berg, heb jij nog iets in je schoenen gevonden? Uh, nee, ja. nee, Terug, hè, zo'n nou radiopresentatie. Ja, nou ja, dat is echt... Uh, ik had eigenlijk wel gerekend op een paar cupcakes cakes misschien... hoe ja. ik dit allemaal heb gehoord. <laughs> ik, ik heb maar. ook niks gezien. Nee. Ik dacht eerst dat het donuts waren. Maar ik krijg ja. wel honger van trouwens. En van die oesters ook erbij. Um, advocaat en notaris notariskantoor dat een heus tv-programma maakt... om zijn cliënten te informeren. Dat, uh, dat doen ze. Uh, bij Pels Rijken en voor tuin. Um, in de vorm van een soort buitenhof is het. Daar gaan we straks ja. even over praten. In mediavorm, Luc Koeman en Hadassah de Boer... gaat onder meer over de vraag of journalisten wel kritisch genoeg zijn geweest... bij de invoering van de euro. En uh, we spelen een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Vandaag met André Valkeman, uit Enschede en standpunt.nl. De stelling dan, het is goed dat de FNV een nieuwe start maakt. De nieuwe vakbeweging gaat het heten. Ja. Althans, dat zijn de, de plannen. En Meili Vos, uh, oud kamerlid voor de Partij van de Arbeid... oprichter ook van de Alternatieve Vakbond... die gaat er met ons over doorpraten. Nou, ja, ik ben uh, weer benieuwd wat lunch allemaal schaft om kwart over twaalf. Surf naar de degids.fm. Tot twee uur op deze zender. André Kuipers opnieuw naar de ruimte. Het Radio 1-journaal telt af. <truimert>